Uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Duitsland moet uiterlijk in 2038 stoppen met het stoken van kolen... voor het opwekken van elektriciteit. Een speciale commissie zegt in een advies... dat de Duitse kolencentrales stapsgewijs moeten worden stilgelegd. In 2030 zou al de helft minder stroom met kolen moeten worden opgewekt. In de commissie zitten mensen uit het bedrijfsleven... de vakbonden, milieuorganisaties en de wetenschap. Het advies gaat nu naar de Duitse regering. Rond deze tijd wordt in Malaga in Zuid-Spanje minuut stilte gehouden om Peuter Julen te herdenken. De gemeente heeft drie dagen van rouw afgekondigd nadat duidelijk werd dat het kind niet meer leeft. Na veel tegenslag wisten hulpdiensten vannacht het kind dat in een diepe put was gevallen te bereiken. Bleek dat het kind was overleden. Steunbetuigingen voor de ouders stromen inmiddels binnen. Zo spreekt het Spaanse Koningshuis op sociale media zijn medeleven uit. Ook de Spaanse premier Sanchez en andere politieke leiders hebben gereageerd op de vondst van het lichaam van het lichaam is overgebracht naar het forensisch instituut van Malaga voor autopsie. De Franse film- en musicalcomponist Michel Legrand is overleden. Hij was 86. Zijn bekendste filmmuziek was de soundtrack van Le Parapluie de Cherbourg. Legrand won drie keer een Oscar, onder meer voor Windmills of Your Mind. Op de Australian Open in Melbourne heeft rolstoeltennister Dieder de Groot de titel veroverd in het enkelspel en in het dubbelspel. Het is voor de Groot de vijfde Grand Slam titel in het enkelspel. Vorig jaar won ze ook al de Australian Open. En in het dubbelspel is het ook haar vijfde titel. Dan het weer nog bewolkt vooral in het noordenperiode met regen. Vrij veel wind en middagtemperatuur 6 tot 8 graden.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 wat er op dit ogenblik bezig is op het circuit en wat er gaat komen. Nou vandaag niks. <laughs> nee? Lekker rustig? Nou nee hoor, ik vind het altijd nee, wel lekker gedaan. Nee, inderdaad. We hebben dus de afgelopen dagen geen ijsrijden uh, Nee, nee, ook niet. Nee, nee, nee. Ik moet zeggen, het was ook uh, wel toeval dat uh, deze week eigenlijk bijna geen activiteiten waren. Dus uh, de sneeuwval heeft, dat betreft, heeft niks, uh, geen route in het eten gegooid bij activiteiten. Is er dan geen, uh, geen sneeuwdrift of ijsdriften? Uh, nou, Hadden dat willen we wel gaan? heel veel mensen. Dus we moeten zorgen dat, dat die racebaan dan goed op slot zit. Anders gaat iedereen inderdaad stiekem op rijden. Dat vinden ze natuurlijk mooi. Nee, dus dat hebben we brust gedaan. Ook om te voorkomen dat als het uh, ja als mensen wel gaan rijden en die sneeuw worden gereden. gaat dan een beetje dode en vriezen. Heb je als je niet uitkijkt, heb je ineens een hele grote gevaarlijke waar, waar je dan weer heel veel meer last van hebt dan dan de sneeuw zeg maar alleen. Dus uh, nee, we hebben dat uh, zorgvuldig hebben we dat. Uh, ja, ik was nog een beetje enthousiast. Ik heb ook een filmpje gezien van uh, iemand die. Uh...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 We uh, moesten dus onderhandelen voor nieuw, nieuw contracten. En daarbij werden de, ja, de eisen dusdanig dat het voor ons gewoon geen haalbare kaart meer werd. Ik kom ook bij dat uh, een van de belangrijkste pijlers onder het kampioenschap uh, Mercedes, uh, die dat jarenlang gedaan heeft, uh, die dat ook financieel in Zandvoort erg ondersteunde, vanuit de Nederlandse importeur, ook weg uh, viel. Hè, ging sto Mercedes stopte mee. Ja, dat was voor ons nog een, een tegenslag. En ja, dat maakte het plaatje dusdanig. Dat we zeiden, nou ja, weet je, we, gaan, we durven dat gewoon niet aan. En we gaan voor een alternatief. En dat zijn die blankpen GT World Series geworden.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 ook niet zo heel spectaculair meer. <laughs> ja, dat is... Ja, dat kan misschien dan... een race zijn die niet zo spectaculair was. Maar wat je wel merkte, is dat... Uh, kijk, er is natuurlijk in de... DTM is natuurlijk een, echt een...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 ik denk even naar uh, 2020. Dan zit jij waarschijnlijk weer hier. Over de jaarprogramma met belangrijkste evenementen. Ja. Je weet waar ik naartoe ga. <laughs> ja, heel zand antwoord, uh, Heel zand <laughs> wordt <dat> Bijna. <laughs> um, ja, er is nog steeds geen nieuws. En als nee. dat, dat was intern, dan ga je natuurlijk niet zeggen. Maar wat is de kans? Heb je daar meer dan 50% inmiddels? Of? Ja, ik vind, het, ik vind het moeilijk om in de percentages uit, uh, uit te drukken. Maar uh, kijk...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 Dan maar, was hij ja. toch ooit wel je man geweest. Ja. Anders waren deze mooie dochters er niet gekomen. Ja. Laten we dat maar zeggen. Ja. Uh, heropening kliksbaan. Uh, ja, er gebeurde nogal wat daar. Ik, ik moet zeggen dat ik was blij verrast. Dat ik weer leven zag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 Om bij te springen, hopelijk is. <laughs> Ja, hopelijk. <laughs> en oma past op de kinderen dan? Ja, en nou, we, mijn ook, maar we hebben ook mijn uh, schoonfamilie, we staan ook echt uit een hele grote familie. Dus iedereen helpt, iedereen past op, super lief. Dat is wel heel fijn ja, natuurlijk, dat, dat me, je heel heel een goede ja. achterban hebt. Heel ja. belangrijk hè? Het allerbelangrijkste. Ja, zo is Alle dat. Ja, Wanneer gaan jullie voor het eerst open, is dat vandaag? Of hey, de, zijn zei ze net al, ja. uh, meer geprobeerd. Uh,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 Zulke leuke herinnering. Of ik heb ja. een vrouw of een man daar moet, Of het dat, en dat is gebeurd, nou is het ja. ook ja. dus je zulke leuke verhalen. Dus we proberen dat wel terug te halen. Weer de iedereen zijn oude ja. ja. jeugdzet. Nee, het was ook wel een beetje dubbel, weet je wel. Het was ook wel een beetje een stoer café. Hè. Er ja. zaten ook wel wat stoere mensen daar uh, bij. Maar het was ook goed. Weet je. Het, was, het was altijd heel gezellig. Ja, vertrouwd, uh, bij de lekker. Ja, zeker vertrouwd. Dus, nou, we wensen jullie uh, heel veel succes. Dankjewel. En uh, nou, uh, uh, uh, laten we maar afspreken dat uh, na het eerste jaar, bij het eerste jubileum, jullie uh, melden. Ja, en dan kom je vertellen zeker. hoe het gegaan is en uh, hoe het zeker. ervoor staat. Ja, dat doen we. Goed plan. mijn personeel jullie inmiddels dan in hebben. Ja. <laughs> ja. Ja. Of dat jullie het nog redden ja. Ja. met z'n tweeën. Dank jullie wel. Dank bedankt. je wel. Muziek, hè? Zeg, Wat gaan we lust. luisteren? Of heb je hem al aangezet? Oh, Hoezo vreselijk? Ik heb zo'n last van hechten in de tuin. Het is niet waar.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 U vluchten uit uw vaderland, omdat oh u niet beviel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 Voor mij ook. Want ik, ik was niet verzekerd. Als er wat gebeurt. Maar dan praat je, toen praten we over zo'n 30, 40, 50 herten. Ja, ik wel heb eens een al zo'n filmpje reis. gezien. Dat ik dacht van wow. Dat, dat 50, 60. Is toch ja. wel een beetje linkersoep. Ja, uh, wat als, als er één in paniek raakt. Dan, uh, dan heb je niks te ja, vertellen natuurlijk. In, in, in als je het al hebt roept. goed zo is de de het. Toe. Toe. Ja. Ja. Dus in die inspreekplek was ik reuze blij mee. Reuze blij. Want. Uh, je hoeft er niet meer door die gevaarlijke bocht. Dus dat, dat was verholpen. Ja. Nou, en, uh, dat ging prima. Dus je, uh, ja, je gaat een steek in. Dus, het voorjaar zomer. En dan moet je steeds vroeger op. Want ze gaan eerder terug. En dan ga je ze opzoeken. En, want ze, ze waren natuurlijk bij huis in de duinen. Het moet ze een gevaarlijke weg over. Het zal verslaan. En dat moet voor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 ik wil het graag weten. Ja. Maar goed, het hek staat er. En er komt er nog een enkeling komt eruit. Maar uh, oh, niet meer die grote groepen. Nee, geen, 20, geen, 20, geen 30, 40, nee, 20, 50, 20, 60, 20. 70, 80 heb ik zelfs ja. gehad in 2016. 80 stuks bij elkaar. Ja. Maar door... wat je dus net zegt is dat die, uh, die herten die dus zo'n beetje in de korst horen rondlopen... die komen dan uit het uh, Bunkerdorp. Nee, die komen... ja.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 Want ze kunnen er ook uit. Hè, want bij het strand, als je richting Noordwijk gaat... Ja, daar staat natuurlijk geen hek op de zijdeep, Dan zijn het geen gehouden dieren. En dus is waternet ook niet verantwoordelijk. Nu proberen ze natuurlijk wel een beetje hun verantwoordelijkheid te nemen. Maar ze kunnen altijd zeggen als er een hert voor een auto springt... van ja, sorry, Waarborgfonds, uh, wij zijn niet de eigenaar ervan. Want ja, misschien komt dat hert wel uit bloemen. Klopt. Um, is, is, is dat nou een probleem aan het worden...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 Voor, de, oh, voor, de, weg, he? voor dus, de herten, onder andere, om het grotere leefgebied te hebben. Van het ene naar het andere terrein? Ja, het is helemaal niet waar. Nee. Het is helemaal niet waar. Want de de, daar zit hek voor. Het is voor de rupjes, het is voor, uh, voor de muisjes. Ja, nou goed, dat is echt waar. Oh. Ga maar eens kijken. Maar nou, is het ook niet zo dat uh, dat nog niet open is... omdat niet overal een goed hekwerk is? Nee, dat het dat is misschien... vanwege... Uh, de ene beheerder heeft zoveel damherten... en de andere beheerder heeft zoveel damherten. En de... De ene beheerder wil alleen maar die afschieten... en die andere beheerder moet er veel meer afschieten. Dus ze willen niet samen de kosten delen. Ze willen dus niet dat, die, dat er even een paar duizend herten... uit de Amsterdamse waterlijn Het is naar, geen samenwerking. Uh, oversteken naar uh, richting... Ja. Het blijft een probleem, dus ja. die samenwerking? Er is gewoon geen samenwerking tussen die nee. groepen. Dat, ze krijgen eigenlijk allemaal geld krijgen ze uit Brussel. Subsidies. Subsidies. Ja. Ja. Kun je, krijg je daar ook iets van, van die subsidies? Ik krijg helemaal niks... Ja.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 Tweede kerstdag, uh, smiddags, 16 herten op het spoor. Ja, niet normaal. Nee, maar dat is ook levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk, ja, zeker. Dus ik was net op tijd erbij om die herten af te halen. Ja, want hoe lang maar, zou dat dan werken? Hoe lang blijft die geur, uh, nee, dat weet, weet je dat niet? Weet dat niet. Weet, dat je weet, niet. weet je dus van, het weer, van het weer of natuurlijk. Dat ligt uh, ja. snel. Maar goed. Maar ik, toen heb ik, uh, de burgemeester heb die beelden gezien en uh, toen heb je gezegd, dan moeten we weer leeuwpoep gebruiken. is goed. Ik zeg, uh, ga maar regelen.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 meer op het spoor geweest. Wel steken ze de spoorweg over. Van de ene kant naar de andere kant. Maar, maar ze gaan er gaan niet langs geweest. Nee. nee. Ze ruiken nee. wat en dus ze denken dan, nou daar moet ik niet heen. Het is dus niet kluis. Ja. <laughs> wat ik wel heb, de, ook Joe Berens heeft er aangetragen gezeten. Het wethouweren. ProRail is er mee bezig. En binnenkort gaan daar van die geurzuilen komen. Met een vloeistof wat naar leeuwen en tijger uh,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 Oh. Er is 31 januari. Zijn we door de burgemeester uitgenodigd. Voor een opening van het uh, nieuw hekwerk. Kijk. Opening? Of ja, een opening. <lacht> een feestje, hij ja. geeft hij hij, hij een klein feestje. Nou. Wil, wil, je, wil je daar nog mensen voor uitnodigen? of zeg? Je nee, dat... nee, wij zijn uitgenodigd. En, en klaar. Uh, dat is het. Oké. Okay. Nou. Dank voor je komst. En uh, als er, er echt een nieuwtje is, dan een beetje... Is het goed. Gerry te vinden. Is het goed. Wij gaan meteen door naar de, naar naar de agenda. agenda. Dank je wel ja, voor je komst. Dank voor en, jullie komst. Precies. En, um... We beginnen bij uh, uh, expositie. We gaan naar Zandvoort in het Zandvoortsmuseum. Die loopt tot uh, maart 2019.